wel een hele magische tijd uh, toen uh, deze plaat uitkwam. Ja ja. Uh, Paris Gray vocals, Kevin Sanderson en Kevin Sanderson, heb jij wat over te vertellen Daar Heb ik zeker wat over te vertellen. Deze man staat uh, als een zaterdag uh, samen met onder meer Kenny Larkin in de Panama. Fijn dat de digitale tijd werkt. Ik heb namelijk echt werkelijk helemaal geen idee wie het is. Ik heb een cd gekregen en uh, er staat alleen een titel op, maar wie het is maakt me helemaal niet uit. Aan de telefoon hebben we inmiddels uh, zo, goedemorgen. Olaf Boswijk hangen. Hallo Olaf. Hey, hoi hoi hoi. Uh, Ronald hier. En uh, super fijn dat je even een uitzending uh, wenst te komen. Jij bent een van de belangrijkste mensen van Club 11 in Amsterdam. En Marcel Wijnsteek is brand van verlang om jou wat vragen te stellen. Nou, Olaf, ik sta uh, klaar. <laughs> Olof. Goedenavond hey, um, oh, drie jaar van? bestaan van, uh, van elf. Klopt. En dat vier zaterdag met een optreden van onder meer Cobblestone Jazz. Ja. Vertel, waarom moeten mensen daarvoor komen? Um, nou, ik heb Cobblestone Jazz afgelopen december in Londen gezien in Fabric. En uh, voor degenen die het niet weten, Cobblestone Jazz is... Uh, een drie formatie, uh, waaronder Matthew Johnson, misschien beter bekend, ja. de deze uh, ja techno wonderkind eigenlijk. In de minimale um, hoek, hè? Uh, ja, nou, ze zo zou je kunnen zeggen, maar ja, hij ziet hij zichzelf helemaal niet in die minimale hoek eigenlijk. Oh, oké. Okay. <laughs> um, als je Cooperstown Jazz Live ziet, dat is gewoon, ja, wat dat ook zegt, er is absoluut uh, een element van van freestyle live jazz. Maar absoluut met een soort uh, housey techno-inslag. Oh, dat is een heel Ik nieuw genre. Gewoon... Ik zet het gewoon even op. Even de onder. Ja. Dit, heb, dit hebben jullie in huis gehaald. Ja. <laughs> dat is free, freestyle jazz. Dat is een heel nieuw genre hè, wat er ontstaan is. Een beetje uh, gebracht door mensen als Henrik Swartz. Klopt dat? Uh, nou, klopt. Henrik Swartz is wel iemand die, die dat ook gebruikt. Die gebruikt de oude jazz-elementen. Maar wel achter, absoluut met een soort dansvloer techno-feel of zo. En, um, uh, dat heeft Matthew Johnson en Cobblestone Jazz, die hebben dat ook. Ja. Het, is, het is echt live improvis improvisatie. Er staat een, een Fender Rhodes op het podium. Maar er staat ook een uh, Roland 909 en, en nog meer oude analoge synthesizers, zeg maar. Waardoor het ook echt dat oude classic house gevoel heeft. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat klinkt goed. Drie jaar 11. Wat is voor jou het hoogste punt in die drie jaar geweest? Ja, het klinkt verschrikkelijk cliché, maar... Um... De hele opbouw in die drie jaar is heel erg mooi geweest. Uh, het, het duurt gewoon een, een tijd voordat een, een, een club... Zijn eigen publiek heeft, zijn eigen sound heeft en, en, en zijn eigen sfeer ook heeft. En, uh, en uh, nu hebben dat, jullie dat, je eigen publiek? Dat ja. hebben we, na twee jaar hebben we dat bereikt en het laatste, het derde jaar is wat mij betreft echt een hoogtepunt. Mm, Want het is vrij vaak vol, uh, lange rijen buiten en uh, mannetje in, mannetje uit. Nou, dat uh, hebben veel uh, clubs Rotterdam uh, die, die, die dromen daarover, om het zo maar te zeggen. Maar... Ja. Nu uh, is de vraag, mogen jullie doorgaan van de gemeente Amsterdam volgend jaar? Wordt het nou, contract het dus, verlegd? Het ligt natuurlijk zeer aan de gemeente Amsterdam. Het ligt meer aan uh, de eigenaren van het Posse edgebouw gebouw Dat is het MAB. Ja. Yeah. En uh, wij mogen tot zomer 2008 doorgaan. En er is misschien kans op verlenging aangezien... bij uh, natuurlijk ook hetzelfde gebouw zit als het Stedelijk Museum. En uh, het genoeverde Stedelijk Museum, wat, uh, wat bij het Museumplein zit... Uh, dat is pas eind 2009 klaar. Dus ja, zij hebben zoiets van, nou, wij willen hier wel langer blijven. En het is maar de vraag of de pandeigenaren daar toestemming voor geven. En daar zijn jullie uh... druk mee bezig. Ja, maar voorlopig houden wij het gewoon op zomer 2008. En kijk, wij hebben in het begin hebben wij getekend voor 2,5 jaar. Dat, is, dat wordt nu 3,5 jaar en dat vinden wij al geweldig. Olaf, even voor, even voor, de, voor de luisteraars. Hè? Want uh, uh, ik ben uh, wel een paar keer bij jullie binnen geweest. En ook wel eens in het gebouw uh, bij wat andere bedrijven. Maar, uh, zeg maar even, het, het staat gewoon uh, net, net, net buiten centrum. Uh, schuin naast Centraal Station Amsterdam. En uh, dit is gewoon een oud post sorteercentrum. En zomaar ergens op een verdieping... Zitten... De elfde. Eh, juist. <laughs> Zit boven. Club ja. elf. Eh, maar wat is nou... Um, want dat, ja, dat, dat, dat blijft lastig uit te leggen aan, aan, aan mensen. Wat is nou juist die, die ultieme kick van een club openen op een tijdelijke locatie? Waarom is dat nou zo'n zo magisch gebeuren? Um, het is magisch omdat het gewoon een, een, een, een echt pand is met een, met een eigen sfeer. Uh, het Niet neergezet als club bedoel je? Het is, het is niet een, een gelicht club met een gedesignede bar en, een, en een, uh, alles overdesigned en concept dit. Het, ja, tuurlijk hebben wij er ook wat aan toegevoegd. En wij hebben er een mooi interieur van gemaakt. Zeker. En we hebben de geluid ingehangen en we hebben de videoschermen opgehangen. Maar het is bovenal het feit dat je op de 11e verdieping van een oud-industrieel pand zit. Je kijkt uit over Amsterdam. En dat in combinatie met, ja, met visuele kunst, met, met eten en met. Uh, Elf om nieuwe elektronische muziek maakt denk ik wat elf is. En dat, dat zullen we ook. Er wordt vaak gevraagd van ja, waar gaan we hierna heen? Of komt er een opvolger? Ja, ik, ik weet het niet. Een van de meest succesvolle avonden die jullie doen is een avond die Joost van Bellen heeft opgezet, hè? Ja, klopt. Rauw. Rauw, juist. En um, uh, zeg maar, jij bent nogal van de muziek, anders zit je niet in zo'n club... anders had je wel gewoon bij de post zelf gewerkt, hè? Ba ja. zeg maar, Leg nou eens even uit, dat, dat rouw, wat Joost doet... En, en, en wat kunnen mensen nou verwachten? Ik bedoel, wat is daar nu zo hot aan? En waarom moet je nu gewoon dat een keer meemaken... op de elfde verdieping van een oud-postkantoor? Ik bedoel, je staat in die rij op een redelijk desolate parkeerplaats en dan kom je aan en dan stap je in de lift. En dan? Get up, uh, ik wil het lift. vooral niet als hot bestempelen, want uh, daar heb ik een beetje een broertje dood aan. Uh, gewoon, hot. Ja, we willen a gewoon kwaliteit leveren. En of, of we nou hip of hot zijn of nieuw of uh, niet eens, het maakt niet zo uit als het maar goed is. Juist. Um, Rauw is in die zin heel bijzonder dat het gewoon.. Het, het is een hele andere sound. Het is gewoon scheur, de gitaren, uh, knasende electro, uh, alles met een knipoog, veel, veel entertainment, veel gekkigheid. En er staat gewoon een publiek die gewoon uh, vanaf 11 uur compleet uit het dak gaat. Uh, dat kan weer heel anders zijn op een andere avond in 11. We hebben ook avonden die meer richting uh, Minnellon gaan. Of meer echt richting muzikale deep house. Um, Olaf. Maar het zijn allemaal avonden rondom muziek. Juist. Olaf, welke artiest zou jij... He? Ooit nog eens willen boeken uh, op de elfde verdieping van de. Die, die leidt is heel lang, Marcel. <laughs> de, to de top drie. En die groeit ook nog steeds. De okay. top drie. We willen de top drie. En die is onuitputtelijk. Geef hem. Wie, wie, wie, wie heb je onlangs geboekt waarvoor jij denkt van yes? Dat je echt een gebalde vuist zat op die computerschermpje? Uh, um, zo. Nou, kom op van Jeff. Absoluut. Nou, daar dus, gaan we dan toch heen. Uh, en dat is, dat is geen geintje. Uh, verder zou ik heel graag een keer van Zarté willen hebben. Ja. Uh, want ik vind dat hij, uh, hij krijgt absoluut waardering, maar is ook ondergewaardeerd als DJ. Uh, ja, er zijn zeker een paar oude, oude helden die ik zou willen hebben. Maar Olaf, uh, laten, we, laten we gewoon beginnen met zaterdag. Ja, Kom dat lijkt mij ook. Zijn er nog kaartjes? Absoluut. We mogen, ja. mogen we er twee ah. weggeven, Olaf? Je mag er twee weggeven en houden alle kaart aan de deur. Dat is bij helpen van policy. Oké. Okay. Sorry, ik sta voor de Paradiso. Dus er zit nog wat lawaai. Je bent even aan het checken bij de concurrentie. Ik ben net bij de Wise Boy Live geweest. En? Een van de allerleukste bands dit moment. staan okay. op de Lowlands deze zomer. Oké. Okay. Um, voor de luisteraar, dit was Olaf. Een van de mensen achter elf in Amsterdam. Dankjewel, een Olaf. een hele fijne locatie om te gaan. En aanstaande zaterdag kan je dit gaan beluisteren. Ik dankjewel dank je wel tot de volgende keer. Hè. Dankjewel, Ronald en Marcel. Jo. Hoi. Hoi so Easy Loving You. Ja, soms wel, soms niet. Uh, de muziek die gedraaid op de feestjes van Jasper. Daar hou ik dan wel weer van. Jasper zit in de uitzending op dit moment. En Jasper is van Let in the Lovers. Hallo Jasper. Goedemiddag. Oh, een hey goedenavond. Proberen. Ja, wat jij wil. Ja, ja, even kijken, we kijken goed. even naar buiten. Het is, het is net donker. Ik werk andere tijden, dat weet je. Het <laughs> in nacht, in nachtleven zit ik. Ja, gelukkig wel, zeg daar, is, daar waar het leven echt leuk is, toch? Um, Jasper, Inderdaad. ik heb tegenover mij Leon Brouwer en hij heeft allemaal vragen aan jou. Nou, kom maar op. Jasper, uh, vertel eens wat over uh, het concept van and Lovers. Het is ge ooit gestart, geloof ik, door uh, Tourklok Ron en uh, Chris Rocks. En jij ja, uh, helpt ze nu een handje. Ja, klopt. Uh, sinds het vertrek van uh, Ron naar het buitenland ben ik door uh, Chris Rox uh, gevraagd om hem uh, te assisteren met, uh, met zijn concepten en, uh, en zijn feesten. En daar is Let Love is er uh, één van. En um, nou, goed, de lente is, uh, is volop, uh, volop een gang. Het is bijna, bijna zomer, zeg maar. Ja. Um, dus echt uitstekend voor Let Love. Dus wat Wat gebeurt er op zo'n avond? Ja, het is sowieso, uh, maakt het voor Latin Lovers niet echt veel uit of het nu uh, zomer of lente of uh, winter is. Het is sowieso een, uh, een feest waar uh, de zomer centraal staat. Het is natuurlijk Latin Lovers en bij Latin denken ook hoop mensen toch wel aan de zon en bloemen en leuke mensen en uh, leuke vrouwen. En uh, dat kan je ook terug horen in de muziek, de sfeer en het uh, decor dat er die avond staat. En uh, die leuke vrouwen die, uh, die zie je ook op die avond of... Uh? Ja, in overvloed, Leon. We zijn helemaal in overvloed. Heel goed. En hey, wie uh, aanstaande vrijdag dus weer in, uh, in de Italia? Ja, morgen in de Thalia weer uh, Latin Lovers. We hebben nu een, uh, een, uh, echt een hele vette line-up. We hebben uit uh, Oostenrijk van het uh, bekende label Defected, hebben we Sergio Flores geboekt. Ja. Die komt uh, ons uh, versterken. En uh, daarnaast hebben we nog uh, Benny Rodriguez. Dira Chris Rox, uh, Baggy Begovic, ja. en ondersteund door uh, MC Roga, een nieuwe MC-talent. Oké, okay, maar ik zie uh, Benny Rodriguez uh, staan. De laatste keer was ik in of Corso en die stond behoorlijk te beuken. Ja. Hoe, uh, hoe gaat hij een, een led in uh, in ieder geval een, een, warme, een warme set neerzetten? Ja, zoals de meeste Benny kennen is het natuurlijk wel een echte, een echte duizendpoot. Hè? Benny die kan, uh, die kan zich op iedere avond uh, aanpassen, zo staat hij bijvoorbeeld uh, Laatst heeft hij uh, op Vlokkers een uh, techno set gedaan en uh, de dag ervoor stond hij nog uh, ergens anders in Nederland de perfecte opwarm house set te doen voor uh, Erik Morillo. Uh, dus hij zal zich gewoon volledig aanpassen aan het concept Latin Lovers en uh, enkel alleen maar Latin, uh, Latin platen draaien die avond. Jasper. Ja. Voor de niet vermoedende luisteraar. Je komt ja. binnen in die verschrikkelijke mooie uh, tent. Ja. Die ook op de monumentenlijst staat trouwens. Ja, ja. Um, je loopt daar het trappetje op. Je bent net voorbij die apportiers gemurmd. En wat is dan Let in Lovers in één zin? Let in Lovers is... Um, zo, ja, het, is gewoon, het is gewoon een zomerse sfeer. Het is gewoon een, een vrouwvriendelijk feest. En uh, mensen uh, komen eigenlijk bij binnenkomst... Komen ze eigenlijk al gelijk om te dansen en te bewegen. De danshoes staat gewoon al heel snel vol. Yes. En uh, ja, wat is het in één woord uit te leggen? Gewoon uh, liefde voor muziek en let in. Dat is uh, denk ik een mooie zin om het uh, om het zo uh, uit te leggen. Wij gaan dadelijk twee kaartjes weggeven. Mensen kunnen reageren op dans@rijmond.nl. En ik zeg dankjewel Jasper voor je informatie. Alsjeblieft. bedankt Jasper. I'm a fire, I'm a fire, I'm a fire, I'm a fire, I'm a fire. Het is echt een uitermate vriendelijk muziekje om een van mijn, uh, uh, ja, ja, hoe ga ik dat uitleggen? Longtown Companions. Ja, nou, ik heb gewoon exclusief hey, aan de telefoon, het moet echt ook niet gekker worden, zeg. Uh, uh, Lex had vroeg in Rotterdam een teentje en daar verdwaalde ik heel vaak. En uh, Lex uh, was en is uh, nog steeds een van de uh, uh, meest uh, geniale disjockeys uh, aller tijden en die uit Rotterdam is uh, verdwenen naar Amsterdam gegaan. Zijn we elkaar een beetje uit het oog verloren, maar nooit uit het hart verloren. Hallo Lex, welkom in de Ik mee aansluiten. Ja, ik heb uh, Marcel naast me en die brand van uh, verlangen om je allerlei vragen te stellen over jouw nieuwe zaakje. Oké, okay, shoot. Nou, uh, Lex, goedenavond. Wat Ronald zegt, wat, wat, wat, wat Rotterdammer in Amsterdam, hoe is dat gegaan? Mm. Waarom uh, ben je gevlucht? Uh, was het hier uh, niet leuk meer? Wat is er aan de hand? Uh, ja, dat is ook weer natuurlijk een heel lang verhaal, maar ja, het kwam er eigenlijk op neer uh, dat ik een zaak had in het verleden in Amsterdam, in Rotterdam, zie ik me helemaal geconfirmeerd. Jezus, we uh, hadden uh, een zaak in Rotterdam. En uh, dat had ooit in de oorlog een voltreffer gekregen. En, uh, Naam ja, van die zaak? Hè? Voor de luisteraar, Wat hoe heette die zaak? Uh, die heette de Pacific. <laughs> ja. En hij uh, had dat in de oorlog een voltreffer gekregen. Dus ja, 50 jaar na dato.. Uh, ja, stond dat helemaal op instorten. En uh, toen werd me dus een andere bedrijfsruimte aangeboden. Maar ik wilde alleen maar in de Witte de Witstraat zitten. Uh, vanuit uh, de optiek dat die Witte de Witstraat steeds verder opgewaardeerd ging worden. Maar ja, dat werd me niet gegund. Dat is jammer, want als je nu had gezeten, dan uh, ja en dan had je... één. Een... Wat de Witte de Witstraat nog leuker geworden. Ik wou net zeggen, je hebt de Flexbar onlangs geopend in, in Amsterdam... Ja. op het terrein van de Westergasfabriek. Gasfabriek. Klopt. Hoe gaat het? Ja, gaat heel goed. En ja? uh, tussen deze lippen uh, moet ik ook nog uh, eerlijkheidshalve bekennen dat ik uh, ook uh, de eigenaar ben van elf. Ja, we, we hebben net Olaf Boswijk in uitzending gehad, ja. dus we doen een combo vanavond. Oké. Okay. Maar goed, uh, op de achtergrond hoor je Moody Man. Dat is een van mijn uh, helden om het zo maar te zeggen. Je hebt die naar Amsterdam gehaald en terecht. Ja, denk ik lekker toch? Maar goed, uh, uh, ook een van jouw helden neem ik aan. Uh, ja, natuurlijk. <laughs> je dat uh, ja, uh, Moody Man is een begrip. Ja. En uh, het is ook een eer uh, om hem uh, morgen in uh, Flexbar te hebben. Mm -hmm. hoeveel, ruimte, hoeveel bezoekers passen in de Flexbar? Um, op welke manier? Uh, morgen? Bij Mooneyman? Nee, ja, nee, als haringen in een ton of.. Uh, nee, dat, dat Wanneer zeg jij nu is het vol? Um, nou, Flexbar dat heeft uh, twee ruimtes. Het is eigenlijk één grote zaak, maar door twee enorme grote deuren. Uh, kunnen er twee ruimtes van gemaakt worden. Uh, wat we morgen niet gaan doen uh, trouwens. Uh, want we verwachten natuurlijk wel gewoon een grote opkomst. Uh, maar hoeveel mensen kunnen erin? Mm, 500, 550. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, uh, wij zijn er zeker uh, ja, drie van, als ik jullie zo aankijk. Moody man. Okay. Kom op jongens. Of niks. En hoe kijken we? Ja, <laughs> ik wel op deze kant. Nou... We dus kijken heel erg enthousiast. <laughs> ja, ja. <laughs> Lex, ja, um, uh, ik vind het wel even, ik vind het, echt, ik vind het echt heel erg leuk dat ik je gewoon zomaar even op mijn koptelefoon heb staan. Ja, nou ja, weet uh, hetzelfde geldt voor mij. Ik vind het heel erg leuk om jou even te spreken. Ja, Al nou, is het heel erg kort en bondig. Ja, maar ik bedoel, um, uh, Marcel riep gewoon van, uh, we hebben Lex. En ik dacht, hé, Nee, echt, het moet niet gekker worden. Draai je ook nog Lex? Ja, natuurlijk, tuurlijk. Uh, want muziek is de kern uh, van datgene wat ik doe. Kijk, horeca uit eigenlijk alleen maar een middel, niet het doel op zich. Voor de Eneco-rekening. Uh, nou ja, tegenwoordig meer. heb je ledlampen <laughs> die je verbruiken wat minder. <laughs> <laughs> nou, dus, uh, naast de flexbar ben je regelmatig in het land te bewonderen als DJ. En... Nou nou dat niet, dat niet. Want je Roland weet ook natuurlijk uh, dat ik gewoon heel specifiek ben in mijn muzikale profilering. Mm -hmm. En um, ja voordat iedereen daar weer is ben ik weer ergens anders en uh, dat maakt me ook uh, natuurlijk een beetje uh, ongrijpbaar maar ik hoef te, uh, het liefst creëer ik gewoon mijn eigen omgeving en doe ik daar mijn ding dat je dan ja dat ik uh, de hoort op moet lex was je wel een beetje op voor Moody met morgen uh, hij heeft het niet zo op white boys uh, dat weet ik. Op die eerste plaat uh, staat ook uh, van... Uh, hey, uh, white people, stop uh, um, sampling black music. You make it sound stupid and ridiculous. Heeft <laughs> nee. hij toch gelijk of niet? Mm, nee. <laughs> nee, daar heeft hij geen gelijk in. Dat nee. nou, uh, wordt er natuurlijk ook ingegeven door um, uh, de geografische bepaling van zijn kant. Hij komt uit Detroit... Dus ja, je, daar uh, word je natuurlijk niet echt heel erg blij als, als uh, afro-black-american. Ja, dat is uh, Nou, Maar wij wel, en zeker van hem. Ja, Daarom... en zeker morgen. Ja. Inderdaad. Wij gaan komen en uh, okay. ik hoop uh, met ons vele luisteraars. Moet je uh, nou, nou, dat zou leuk zijn. Wanneer begint hij? Uh, ik denk uh, om uh, een uur of... Een half twee. Nou, dan zijn we er. Voor de nou, deur. Uh, ik ook. Ronald, voorop. Flex, uh, dank je Ik vond het echt... Nou, uh, uh, graag gedaan, Ronald. Zo dichtbij ben je in jaren niet geweest. Ik koest in dit moment. Oké, okay, oké. Okay. Nou, snel, uh, man. twee zielen gedachten. Bye-bye. Oké, okay, tot ziens. Bye-bye. Hoi. Play, fight, play, fight, fight, fight. dat het uh, kwart voor elf is en dat betekent at, uh, vriend. Mag ik tegen Ik wacht tegenwoordig vriend zeggen. Ted, uh, Ted Langebach in de uitzending is. Uh, ik, ik laat net mijn liefhond uit en die staat te pissen tegen de etalage van Marie Dekkers op de Witte Witza, mag dat denk jij, hey, dat Het is een uh, goed moment voor jou om even de hele uitzending bij Radio Rijnmond stil te krijgen. Ted Langebach, uh, jouw twee minuten gaan nu in. Ja, ja nee, het, ga, het gaat goed, Ronald. Nee, maar die honden die, die, die, die plassen tegen zo'n slip van Marlies Dekkers. En nu krijg je ruzie met Marlies Dekkers, want uh, het raam staat open van haar etalage. Dus wat moet ik nou doen, Ronald? Uh, ik uh, denk, uh, meenemen naar huis als cadeautje voor Petra? Ja, dat zou best kunnen. Die heeft een hele mooie winkel op de Pannenhoekstaat, hè? Nummer 10, ja. Een mooie winkel op de Pannenhoekstaat, nummer 10. Hè? Een hele mooie winkel op de Pannenhoekstaat, nummer 10. Piekaboe, piekaboe, piekaboe, piekaboe, piekaboe. Maar waar we het over wilden hebben is uiteindelijk die posters, hè. Ik hoor helemaal schuil van die posters in de stad. Met elke week weer diezelfde DJ's donuts. En wat hoorde ik van een trouwe bezoeker van Aldi? Ja, zeg maar, die transitoclubs, clubs zeg maar, die huurscheuren. Want, nou, het is helemaal niet zo druk meer. Want die, die DJ's, die hebben helemaal niet zoveel succes meer... die elke avond uh, en elke week op die posters staan. Dus ik denk van, nou, misschien is er wel weer... een positief dingetje te bespeuren over een week of over twee weken. Dan komen er weer een keer andere DJ's op die posters. Of misschien ook andere clubs. Over welke discours oh, hebben we het? Ja, over de, nou misschien kunnen we die posters van Berlijn, Barcelona, Londen, eens een keer inrijden van al die posters die in Rotterdam elke week uh, waar je helemaal schil van wordt alweer, alweer die Ibiza DJs. En, uh, we wat net, we net even een een, een een een programmeur uit uh, elf. We mochten niet ja. club elf zeggen, maar elf. Uh, Olaf, ja, in de uitzending. En, uh, die, die, nee, die is je niet, maar die hadden we net. Maar, uh, ja. uh, die vertelde wel zeg maar hele spannende programmering. En dat is dus wat, wat, wat wij missen in Rotterdam, begrijp ik. Ja, dat hebben we natuurlijk jaren gelag, geleden gehad. En moeten we niet gaan klinken als, als oude lullen natuurlijk. Maar ja, we moeten jonge honden weer meer de kans geven, Ronald. En desnoods uh, moeten ze gewoon maar op straat beginnen en dan niet meer in een club, maar gewoon ergens in een kroeg. Ik was vorige week zelfs in de Vragenbond en daar stonden goede ideeën te draaien. Ik was in de Exit, dus het komt allemaal weer op gang in die oude cafeetjes, in die achteraf cafeetjes... waar ze vroeger van die bluesbeentjes hadden en van die oudere jongeren die nog ja net hun gitaar konden stemmen. Daar huren ze nu allemaal van die DJ's en leuke bandjes in. En dat schijnt allemaal een succes te zijn, omdat ze geen twee meer hebben. Dus jouw tip huis... van de week is, uh, laat de grote verhuurschuren uh, links liggen... en ga naar de kleine cafeetjes op de hoek. Ja, en dan uh, kan ondertussen mijn hond weer tegen de etalage... om Marnie's dekkers pissen. Ik vind het een goede plek om die hond uit te laten. Ted, dank je tot volgende week. Tot ziens, hoi hoi. Je luistert nog steeds naar de toestand in de dans. Uh, het wordt eerder regel dan uitzondering. Want we hebben zoveel dingen te melden in deze show. Nu hangt weer Joachim aan de telefoon. Hallo Joachim. De Ronald. Uh, Rotterdams, tegen naar hoop in bange dagen noem ik jou altijd. Oh ja. Blijft het maar op die techno gooien. <laughs> techno is zo breed, Joegim. Ik heb Massa bij een wijnstekers aan mijn linkerkant zitten en die brand om jou twee die brand van verlangen moet ik zeggen om jou twee minuten lang te ondervragen over de toestand in de joh. Mijn tijd gaat nu in Joogim, dus ik uh, moet het snel houden. Oké. Okay. Hey, een jaar of vier geleden was mijn favoriete clubavond. Uh, On-in- of course op zaterdag. Al dat goede house en tech house en techno. Met de Remy draaide heel vaak. Ja. Remy, maar Joogim ook natuurlijk. Ja, ja. Ja. En een hoop goede internationale DJs. Nou, uh, wil het zo zijn, en de ruchten er gaan eronder, dat, dat jij een reunie gaat organiseren van de zomer in of Corso weer, onder de naam On. Klopt dat? Ja, dat klopt eigenlijk. Helemaal. We, ja, we, we missen het eigenlijk net zoals jij, ja. ikzelf ook. En uh, het waren bizarre toffe tijden, het was echt... Uh, oh, dat vond ik? Vond ik zelf een van de leukste clubavonden naast uh, het, het andere aanbod in Rotterdam. Mm -hmm. En uh, ja, we krijgen ook zoveel mails iedere keer van wanneer komt het nou eens een keertje terug. En uh, die oude tijd. Natuurlijk zal het nooit meer zo zijn als de oude tijd, maar we willen het wel weer gaan proberen. En we gaan het langzaam even... Deed natuurlijk met Silly Symphony samen, nou, die zit in Den Haag, dus we gaan het langzaam in Den Haag weer een beetje inzoomen. Maar waarom ben je destijds in 2004 gestopt? Waarom zou je stoppen met een succesvolle uh, formule? Ja, we hadden eigenlijk, kijk of Corso zou eigenlijk maar twee of drie jaar bestaan. En we hadden zoiets van, na die twee, drie jaar gaan wij keihard knallen. En ja, maar die appartementen zijn er nog steeds niet. Ja, klopt. En toen hebben wij eigenlijk al ons vuurwerk al afgestoken. Dus we hadden Derek mee, Jeff Mills, Sven Vaat, we hadden alles al gehad. En we konden onszelf niet meer opnieuw uitvinden. Dus, en op een gegeven moment uh, konden we ook een beetje malaise in de dance zien. De euro stak de kop op, ja. uh, clubs gingen dicht. Uh, dus nu ga je eerst... Ga... En ja, nu denken we wel weer dat er weer een beetje tijd is voor weer wat spannend. Dus, dus ga je het eerst proberen in het paard aanstaande ja. zaterdag klopt dat ja bij gebrek aan data's in of corso eigenlijk dus uh, eerst in zaterdag doen we de, de kleine zaal en de grote zaal is, is in Remis een domein nou dat was onze vaste resident ja. en uh, daarna doen we 8 september doen we een grote om in heel het paard als afsluiter voor het city is Hours festival ja. en uh, daarna zullen we die reunie uh, datum? Uh, nou ja. De reunie vind ik eigenlijk dat hij echt thuis hoort in Ofcorso. Ja? En uh, de datum is nog niet bekend. Er staan twee opties. Um, maar dat zal eind september, oktober, november zijn. Joachim, en dan pakken we zwaar uit. Goed zo, Joachim. Joachim, Joachim. Uh, even voor de de niet vermoedende luisteraar, luisteraar, luister naar. Voor mij is mijn uh, mijn ik moet een beetje opletten. Mijn Max is gewoon uh, drie roze per, per uur. Dan kom ik er goed uit. Je komt Dit binnen in veel, de... <laughs> tijdens je show. <laughs> <Yeah>. <laughs> Het is gewoon heel gezellig hier. Je okay. komt uh, ofkoor zo binnen. Ja. Je gaat voor de allereerste keer van je leven naar on, want je bent net 18 jaar geworden. En dat hele over vroeger is je gewoon helemaal langs je heen gegaan. Wat is on? Uh, ik denk dat On uh, het, uh, het meegaan was met de lijn van muziek, uh, het, het, de, de, de breedte ingaan qua alles wat eigenlijk uh, de dus bieden had, uh, daarbij uh, vet geluid, goed licht, uh, een opbouwende show qua DJ's en qua effecten en uh, altijd een wisselend en nieuw decor. En uh, proberen iedere week of om de twee weken gewoon dat mensen, dat was de kracht van die clubavond, anders oh. te zijn. Dus je kwam nooit in hetzelfde decor terecht. Goed. Uh, ja, Aanstaande is zaterdag is er dus eentje in paard in Den Haag. Ja. En uh, heel binnenkort is dus eentje in Rotterdam. Ja. En daar houden we allemaal heen. En dan houden we jullie dan ook natuurlijk van op de hoogte. Graag. Joachim. Ronald. Jo. Marcel. <laughs> wat, vind, wat vind je van deze plaat van Quins? Zeg eens eerlijk. Ik vind Quins een topproducer. Ik ook. Alles wat hij Tot maakt. Tot de volgende keer, Johan. Yo, tot hoi, hoi. Hoi. hoi. Uh, we gaan gelijk door naar de partyagenda. Mijn hemel, uh, deze uitzending zit ramvol. Wa waar moeten we heen deze week en waarom? Vanavond kan je naar Club V. Daar is franchise weer iedere week. <coughs> um, je kan ook naar een nieuwe avond in Nof Corso. Modehippies met Jermaine S, Monica Electronica, Afro Jack en Ron Ciro. Vrijdag dan kan je beginnen bij de Frank Borrel in de Cruise Tunnel. Daarna zou je kunnen gaan naar de Thalia Lounge met Latin Lovers. Buggy Begovic, Chris Rocks, Benny Rodriguez en Sergio Flores van Defected Label. Zaterdag dan kan je naar, de, naar Club 4, daar is Het Candy. Of je kan naar de Masilo Subliminal Sessions met een, een behoorlijke lijn Benny Rodriguez, Chris Rocks, Harry Tchutch. Harry Tutu Romero Jose Nunez, Marcella, Baggy Begovic, D-Rashid, Eric E, Gregor Salto en Ricky Rivaro of naar de Thailand's waar de laatste Miss Money Penny is voordat de zomer begint dan gaan ze weer terug naar Ibiza met Lacroix, Joey McNack en Fetish Ferdi en zondagavond kan je nog uh, chillen op het strand Elements Beach, Leon en Wicked vanaf 4 uur in Schravenzande. Maak je nou reclame voor jezelf? Ja het, is, ja, het is wel mijn naam. Jezus, ik moet niet gek worden. Hoe incestueus is deze show geworden? <laughs> maar dat was wel de paardjegende. En we geven natuurlijk weer kaarten weg. Je kan een mailtje sturen naar dans.rijmond.nl Voor als je kaarten wil winnen voor de Thalia Lounge 11, uh, geven we ook twee keer twee kaarten weg. En het paard, joh. En het paard Tema. in Den Haag voor uh, om. Ook... Thanks, Twee keer twee kaarten. Moodyman. Moodyman heb ik. Uh... Oh, mogen we ook twee keer twee kaarten weggeven. Dus ja, stuur als je kaart wil winnen, maakt niet uit van wat voor avond. Stuur gewoon een <laughs> mailtje naar dans.reimon.nl. Ik zet gewoon even de schuiven van deze mensen dicht. Dat was de schuifjes. Dat waren de schuifjes. Uh, ik stel vast dat het maximum voor Leon is gewoon één rozeetje per uur. Het komt werkelijk geen zinnig woord meer uit. Ik zal het even uitleggen. Je stuurt een kaartje naar, of een uh, e-mail, voor mij is ook mijn tak bereik, maar je stuurt een e-mailtje naar dans.rijnmond.nl. En dan kan je kaartjes winnen, als je dat zou willen. Uh, volgende week zijn we er niet. Ah! Volgende week is er namelijk voetballen. Ik heb helemaal niks met voetballen, maar had ik al gezegd dat, uh, hoe heet die ene man ook alweer? Uh, dat is een voetbaltrainer en hij is net ontslagen, of hij stapt zelf op en uh, ik heb heel eventjes... Uh, de internet uh, sites gecheckt van, uh, van allemaal voetbalsupporters. En ik uh, heb heugelijk nieuws. Volgens mij is iedereen gewoon hartstikke blij dat die man weggaat. Ik lees alleen maar op internet dat het fijn is dat Erwin Koeman gewoon verdwijnt. Nou, dat moet toch ook goed nieuws zijn voor Huizen Koeman. Want volgens mij verliest de broer binnenkort ook zijn baan. Dus kunnen ze samen gaan golven. Hé, hey, uh, niet tot volgende week, maar tot over twee weken. Dankjewel. Toestand in de dans.